Fred Spijkers bracht in 1984 naar buiten dat er bij defensie dodelijke slachtoffers vielen als gevolg van ondeugdelijke landmijnen. Na jarenlang door door de overheid te zijn tegengewerkt, kreeg hij...